Case Groot met het NOS-journaal. Er komt geen afzettingsprocedure tegen president Zuma van Zuid-Afrika. Het parlement heeft tegen een motie gestemd... voor het in gang zetten van zo'n procedure. De oppositie wil van Zuma af na een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Dat stelde vast dat de president de wet had overtreden... door niet een deel van de kosten terug te betalen... die hij besteed had aan de verbouwing van zijn villa... Zuma behield bij de stemming de steun van het ANC... dat bijna een tweederde meerderheid heeft in het Zuid-Afrikaanse parlement. Centrum voor Verslavingszorg Victas is failliet. De instelling is in financiële problemen geraakt... door de vele behandellocaties en een nieuw hoofdkantoor in het centrum van Utrecht. Dat leidde tot hoge kosten. De curator is in gesprek met kandidaten voor een doorstart. De 440 medewerkers hebben de afgelopen weken zonder loon doorgewerkt. VictaS heeft 4400 cliënten die behandeld worden voor allerlei verslavingen. Deze week krijgen de huidige cliënten nog zorg. Nieuwe cliënten worden voorlopig niet in behandeling genomen. Het Internationaal Strafhof in Den Haag stopt de zaak tegen de Keniaanse vicepresident William Ruto. De rechters zijn tot dat besluit gekomen omdat er verschillende getuigen zijn beïnvloed. Daardoor is er onvoldoende bewijs vergaard om vast te stellen of Ruto betrokken was bij de geweldsexplosie in Kenia na de presidentsverkiezingen in 2007. Bij dat geweld kwamen zeker duizend mensen om het leven. In december 2014 strandde dezelfde zaak al tegen president Kenyatta van Kenia. De Nederlandse waterpolowers hebben op het Olympisch kwalificatietoernooi in Italië ook hun derde groepswedstrijd gewonnen. Tegen Duitsland werd het 9-8. Die zegen betekent dat Oranje een plaats in de kwartfinales niet meer kan ontgaan. Winst in die kwartfinales levert een ticket naar de Spelen in Rio op. Het weer vanavond trekt de regen naar het oosten weg en het wordt overal droog. Het koelt vannacht af tot rond de 6 graden. Morgen eerst nog wat zon, maar later bewolking, veel wind en regen. Het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Showdown. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van ZFM Jazz. This lovely day will lengthen into evening. We we'll April Your lips were warm And love and spring Were new Such a little while. I Tien uur geweest, de hoogste tijd voor CFM Jazz. Vandaag gepresenteerd en samengesteld door Auke Beuving. Ja, toen ik hier naartoe reed vanochtend... merkte ik al dat het een uh, hele aangename temperatuur was. een Beetje vochtig, maar het zonnetje staat toch op doorkomen... en het belooft in ieder geval een mooie middag te worden. En uh, Jazz, daar gaat het over natuurlijk vanochtend. En ik heb hier wat moois uitgezocht. Uh, classical en smooth, van alles wat... Een paar 1-2'tjes, onder andere Misty... en de, de nieuwe CD van Esmeralda Spalding... en Charles Lloyd en de Marvels. En wat Nederlands werk betreft komt in ieder geval aan bod... Kathleen van Otterlo en Maris Caveres u weet wel, die van Shocking Blue. Uh, ja, Carmen McRae zong het al, I Remember April... en laten we hopen dat april voor jullie een maand moet zijn... die je kan herinneren, misschien een nieuwe liefde... misschien mooie herinneringen voor later, een mooie nieuwe lente... En met het weer van vandaag is het misschien wel aardig om even aan zee te gaan lopen. De Shining Sea, Kul Dat was natuurlijk de saxofoon van uh, Scott Hamilton... en op piano Hank Jones, uh, The Shining Sea, een LP-cd, moet ik zeggen, 1981. Uh, tijd voor iets Nederlands. en Ik kwam weer eens tegen een cd'tje van een zangeres, Katalijne van Otterlo... gehuwd met Bas van Otterlo. Uh, ja, uit Bas en zoon van Rogier van Otterlo, de bekende componist-arrangeur... nou, doen we allemaal weer op. Uh, die heeft in 2008 een aardige cd gemaakt, The Color of Jazz... En daarvan het volgende nummer, Tenderly. We zitten toch een beetje in de zachte ochtendklanken: Tenderly, Catharine van Otterloo. Sure Voorstredende klanken om bij wakker te worden of bij lekker te ontbijten natuurlijk. Katalijne van Otterlo. Uh, dan gaan we naar nog iets moois. En dat is trio Johan Clement. En die heeft een cd'tje gemaakt samen met Ronnie Verbiest. Een accordionist. En dat is een aardige cd geworden. Die ik wel eens vaker iets van gedraaid heb. En ik heb vandaag gekozen voor het nummer van... Uh, even kijken waar ik hem heb staan. Ronnie Verbiest. I don't know what love is. Ja, we zitten toch een beetje in een romantisch doek. Op deze mooie zondagochtend. Daar komt hij, Ronnie Verbiest en Trio Johan Clement. is. Een speciale uitvoering. Accordeon, dat wordt niet verbiest. Ik, ken, nou, ik denk heel veel jazzmuzikanten die dit nummer gespeeld hebben, maar het is volgens mij de enige uitvoering met het accordeon. Uh, en als ik dan uh, Johan Clement op de piano hoor, dan denk ik meteen, hé, hey, die heeft hier ooit in Zandvoort gespeeld, op zo'n uh, fijne zondagmiddag van Jazz in Zandvoort. En uh, die pianospeler, ja, die klanken doen me toch ook denken aan Cor Bakker. En Cor Bakker, die staat op de rol voor Jazz in Zandvoort op 10 april, volgende week zondag om half drie in De Krocht entree 15 euro. En hij wordt vergezeld van Hans Oosterhuis op drums... en Erik Ineke natuurlijk, die de bas gaat bespelen. Niet vergeten, 10 april zondag, half drie... Uh, Cor Bakker hier in Zandvoort met heel veel mooie jazzmuziek. En ja, wat Koor Bakker eigenlijk over de jazz had. Volgens mij had hij ooit eens een prijs geworden op de jazzgebied. Eens even kijken of ik dat zo gauw kan terugvinden. Ja, ik zie het alweer. Hij had een, de Gooise Jazz Award gewonnen in 2007... Want uh, ja, eigenlijk biedt Jazz hem de gelegenheid... om alle registers van zijn technische kunnen open te trekken, zegt hij zelf. Nou, nou dat belooft wat voor zondag natuurlijk. 10 april, Corbakker, Jazz is antwoord. Nou, voor ons de hoogste tijd om uh, misschien iets meer aan het tempo te doen. We zijn natuurlijk heel langzaam gestart op deze zondagochtend. Een beetje wakker worden, ontbijtje, krantje. Ja, even op kracht komen, zou ik maar zeggen. Na nou, zo'n inspannende zaterdagavond misschien. En dan is het mooi om iets van Herbie Hancock uh, te gaan draaien. En The men I Love Herbie Hancock. Een bijzondere cd. Is gemaakt in uh, 1998. Curse Winds World. En hierop wordt hij geholpen door Joni Mitchell en Wayne Shorter... The Man I Love wordt natuurlijk gezongen door Joni Mitchell. <tied> I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. look at me and smile. I'll understand. And in a little while, you'll take my hand. And though it seems absurd, A little home meant for two, from which I'll never roam. Who but would you? I tell the stars up above. Johnny Mitchell en uh, Herbie Hancock en Wayne Short. We niet te vergeten natuurlijk. En als ik het over Johnny Mitchell heb, dan vind ik het wel leuk om iets te draaien uit de 70 jaar van haar. Hij heet het nummer. En Het is een mooi nummer. Uh, met uh, Jaco Pastorius. op de. Uh, ja, die hoor je ook meespelen. De zogenaamde vetloze Bas. Do not resign Whether you travel The breadth of extremity Or step to Some straighter line Now here's a man And a woman sitting on a rock Scratching for my motor Denken aan de muziek van de nieuwe CD van Esmeralda. Spalding. Die zal ik ook even laten horen, want dat, dat lijkt heeft wel wat weg van elkaar. Dat is een CD die ze ja, onlangs heeft uitgebracht. Emily's D. And Evolution getiteld. Mooie CD. Is haar vijfde en eigenlijk uh, heel mooi album geworden. En volgens mij speelt zij ook op het Sea Jazz Festival in uh, juli, dacht ik. Zo uit mijn hoofd. En hier speelt ze ook de fretloze bas zelf. Het nummer wat ik wil laten horen is het nummer Judas. Daar komt hij. Espril de Spalding van haar nieuwe cd. Een, een, de, laatste, de cd van Esperanza Spalding. Ja, deze cd wordt omschreven als een uitzonderlijk rijke en avontuurlijke plaat. Nou, ik kan je niet laten liggen natuurlijk. Esperanza Spalding. Dan kom ik bij een, een, een Amerikaans talent met de naam, een geweldige naam Grace Kelly. Nou, ze heette toen ze geboren werd Grace Jung. Is volgens mij Koreaans. Is uh, muzikant, uh, entertainer, songwriter, arrangeur. En heeft met heel veel bekende muzikanten samengewerkt... Heeft mooie muziek gemaakt en uh, diverse radio- en tv shows gedaan. Uh, dit komt van haar CD Mood Change, een CD 2008. En dat is het nummer Tender Madness. Oh ja, hoe komt ze nou in de naam Kelly? Want Grace Kelly kennen we natuurlijk allemaal. Uh, volgens mij is haar moeder in 1977 uh, voor de tweede keer gehuwd met Robert Kelly. En toen is ze die naam aangenomen. Vandaar de naam Grace Kelly. Tender Madness, saxofoniste. Whoa. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. is het de biografie van deze mevrouw, Grace Kelly... dat is eigenlijk ongelooflijk. Op 7 heeft zijn eerste lied gemaakt... en als ik daarna gezien wat ze allemaal... Is, is geboren in 1992... als je ziet wat ze allemaal gedaan heeft... met wie ze allemaal gespeeld heeft... dat is eigenlijk ongelooflijk. Nou, dit klonk ook heel bijzonder natuurlijk. En dit was van de cd, zoals ik al zei... ik moet even kijken... Mood Changes met Terry Lynn Carrington... die kennen we ook wel natuurlijk. Uh, John Lockwood, uh, Adam Rogers en Hal Kroek. Nou, uh, ja, prachtige cd... Uh, ik had gezegd een paar 1-2'tjes en dat doe ik dan ook. The Man I Love heb ik gedraaid van Herbie Hancock. Maar dit is ook een hele fraaie uitvoering van Art Pepper Meet The Rhythm Section. The Man I Love, ik weet niet of ik hem helemaal draai. Maar in ieder geval een stukje, want het is totaal verschillend aan Herbie Hancock. Luister en geniet. van Herbie en Koek, maar een fantastisch uitvoering natuurlijk. Het grappige is dat, uh, zo zit het in mijn geheugen, ik weet niet of het nog, ja, ik doe het uit mijn geheugen, dit was dat uh, Art Pepper weer eens uit de gevangenis kwam en uh, uh, ja, hij had volgens mij een paar maanden weer in de bak gezeten en toen hij thuis kwam, toen was zijn toenmalige vriendin een, uh, zeg maar, een, uh, iets geregeld met een rhythm section en hij had die koffer in geen maanden in zijn hand gehad en uh, had ik niks van tevoren tegen hem gezegd en uh, op het moment dat het aangebroken was, zei ze, ja, dat, dat heb ik afgesproken, je kan daar de daak terecht naartoe gegaan en toen hebben ze eigenlijk fantastisch samengespeeld. Een van de beste jazz LP's ooit gemaakt. Ik ga hem toch afbreken, want ik heb nog meer voor de klok voor 11 uur op de rol staan. En dat is een Canadese uh, jazzzangeres die, uh, die eraan zit te komen. Uh, Diana uh, Penton heet ze. Het is eigenlijk volgens mij een high school teacher. Overdag voor de klas en s'avonds muziek maken. Zij is een grote ster aan het worden. Heeft diverse cd's gemaakt, diverse prijzen gewonnen. En zij heeft in 2015 een cd uitgebracht, I Believe in Little Things. Daar staat een grappig nummer op. Maar ze heeft, ik geloof, 1, 2, 3, 4, 5, 6, stukken of 8, 7 CD's al uitgebracht. Dus deze mevrouw kan er wel wat van ook. Een uh, leuke uh, andere klank. En het nummer Thing. Uh, Diane Penten. Even kijken waar ik ga heb staan. Diane Penten. Komt ze, Thing.